7 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Brazilië zijn nu alle 232 lichamen geborgen... na de brand in een nachtclub. Eerder was sprake van 245 doden. De politie zegt dat het dodental kan oplopen... omdat er nog veel gewonden in het ziekenhuis liggen. De brand brak uit tijdens het optreden van een rockband... in een nachtclub in het centrum van de zuidelijke stad Santa Maria. Tijdens het optreden zou een van de bandleden... een brandende fakkel te dicht bij het plafond hebben gehouden... Veel slachtoffers zijn gestikt door de rook. Het gebouw zou ook maar één uitgang hebben. Rijkswaterstaat is op verschillende plaatsen bezig om voorschade aan de snelwegen te herstellen. In Zeeland is de A58 tussen Goes en Henk het Zand tot zeker 10 uur vanavond afgesloten. Ook op de A16 bij Rotterdam voert Rijkswaterstaat een spoedreparatie uit. Op tal van andere snelwegen waren vandaag tijdelijk rijstroken afgesloten, maar de overlast bleef beperkt. De spoedreparaties aan het wegdek kunnen pas worden uitgevoerd nu de dooi is ingezet. Burgemeester Van Gijzel van Eindhoven vindt dat de ouders van de vijf Belgische verdachten van de zware mishandeling in zijn stad... hun kinderen moeten aanmoedigen om zich te laten uitleveren aan Nederland. Op een manifestatie in Eindhoven tegen geweld zei van Gijzel, riep de, uh, Van Gijzel de ouders op hun kinderen bij de kladden te pakken... en verantwoording te laten afleggen voor wat ze op 4 januari in Eindhoven hebben gedaan. De vijf Belgische verdachten zijn in beroep gegaan tegen hun uitlevering. Ik kan daar niets aan veranderen, zei Van Gijzel daarover. In de Eredivisie blijft PSV koploper. De topper in de Kuip tussen Feyenoord en FC Twente leverde geen winnaar op. De eindstand was 0-0. In Arnhem heeft Vitesse Ajax verslagen met 3-2. FC Utrecht heeft in eigen huis gewonnen van Willem II, het werd 3-1. En NEC Groningen eindigde in 2-1. Het weer. Vanavond opklaringen. In het zuidwesten nog wat regen. Minima boven het vriespunt, maar door vorst aan de grond wordt het mogelijk nog glad. Morgen eerst nog wat regen. In de wordt Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Turkish police have broken up a violent mob in the port town of Iskenderum after nationalist activists attacked three German soldiers. The group is known for throwing bags over the heads of NATO forces. Het is in de Nederlandse media niet doorgedrongen, maar onze patriots werden niet door iedereen in Turkije hartelijk ontvangen bij de aankomst in de haven van Iskenderun. Zometeen na half acht meer van onze collega Rick Delhaas die ter plaatse was. En tegenachter opmerkelijk nieuws uit Ierland. Jacques Limaris, wat is er aan de hand? Nou in Ierland mogen bejaarden binnenkort dronken achter het stuur. En hoe dat zo, daarover straks meer. Maar eerst Mali. De Franse en Malinese troepen rukken op naar de stad Timbuktu. Het lijkt erop alsof de islamitische strijders niet op kunnen... tegen het ultramoderne wapengekletter van de Fransen. Of is het een tactische terugtrekking? Aan de telefoon, verslaggever Harald Dornbos in de stad Kona. Hij trekt achter de Franse en Malinese troepen aan. Ik sprak hem eerder vanmiddag. Harald, ben je daar? Ja. ja. Hoe verloopt de opmars? Volgens mij verloopt die voor de Fransen en voor de Malinese behoorlijk goed... Als ik er om me heen kijk, zie ik bijvoorbeeld veel kapot geschoten en platgebombardeerde voertuigen van de islamisten. Die zijn eerder dus tijdens airstrikes door de Fransen uitgeschakeld, op ongeveer 150 meter hier vandaan, van een kapot gemeentehuis. Met allemaal voertuigen daaromheen, me met machinegeweren die daar ooit op stonden, ook allemaal kapot gebombardeerd door Franse luchtaanvallen. Dus uh, kijk, die islamisten die waren veel sterker dan de bevolking in het leger van Mali... maar dat is natuurlijk helemaal nu veranderd... Nu dus die Fransen met uh, helikopters, met straaljagers, met een ultramodern leger hier een rol zijn gaan spelen. Dus uh, de rollen zijn echt omgedraaid. De islamisten zijn naar het noorden aan het vluchten. We zien hier al die kapotte voertuigen, uh, die de gevolgen van die airstrikes... Daar kunnen die islamisten uh, gewoon niet tegenop, zo lijkt het. Nee. Is het een tactische terugtrekking... of is het gewoon een overhaast uh, wegrennen van het front? Ik denk eigenlijk dat laatst. Uh, ik, ik moet een beetje denken, eerlijk gezegd, aan het terugtrekken... of het, het verlies eigenlijk uh, van de Taliban in Afghanistan aan het eind van 2001. Dat, uh, dat stort ook op een gegeven moment helemaal in na, wat, na een paar airstrikes. En in Afghanistan was het toen de Noordelijke Alliantie... die, die op, de, op de grond daar achter de Taliban aanging... En hier worden de islamisten eigenlijk gekscherend al de, de Timbuktu taliban genoemd. Uh, hier gaat het Malinese-leger op de grond uh, achter, achter de Timbuktu uh, uh, uh, taliban aan, terwijl de fronten vanuit de lucht blijven schieten. Dus wat dat betreft lijken ze behoorlijk ingestort. Uh, in ieder geval zijn ze, hè, de grote steden beginnen ze wel zo ongeveer kwijt te raken die ze hebben. Ze hadden uh, de, de, de stad Gauw in handen, die zijn ze sowieso kwijt. Uh, Timbuktu kan ieder moment vallen. We zijn al met 300 kilometer verwijderd van Timbuktu. We mogen nu trouwens nog eventjes niet door, omdat er uh, voor ons nog wordt gevochten. Dat kunnen we verder niet zien, maar dat, dat zeggen Malinese soldaten. Het is nog niet helemaal veilig die weg. Maar uh, het lijkt veel... erop dat de islamisten het gewoon niet kunnen volhouden. Heb je veel uh, uh, getuigen gesproken die, uh, die slachtoffer zijn geworden van die islamisten? Ja, er zijn heel wat mensen die uh, eigenlijk vanuit het noorden, waar die islamisten natuurlijk zaten... hier naartoe ook zijn gevlucht, omdat uh, nou ja, ze toch heel erg bang zijn voor, voor de islamisten... Ze uh, hebben totaal geen, uh, geen, geen steun onder de bevolking hier. De bevolking zijn over het algemeen hier zwarte Afrikanen. En de islamisten zijn over het algemeen Arabieren en Touaregs. Die een stuk lichter huidkleur hebben. Dus er speelt ook een soort van uh, raciale uh, uh, tegenstelling speelt een rol. Uh, de, de, de, de zwarte uh, marinezen die... We zijn allemaal heel erg blij dat de Fransen zijn gekomen, dat hun eigen leger nu weer terugkomt en dat de islamisten op de vlucht zijn geslagen. Jij gaat nu verder naar Timbuktu, nog 300 kilometer te gaan. Ja, dat is wel een beetje de bedoeling. en Het is natuurlijk ook zo'n zo ultra bekende en een soort geromantiseerde stad. Dus het is natuurlijk ook wel heel spannend om daar uiteindelijk naartoe te gaan. Maar op dit moment dus worden we tegengehouden door de Malinezen. Volgens mij moeten we nu uh, 30, 40 kilometer uh, eigenlijk ons een beetje terugtrekken. Uh, daar proberen we een soort van onderkomen te vinden. En dan misschien kunnen we morgen optrekken. Uh, er lopen natuurlijk nog allemaal verdwaalde islamisten rond. Dus wat dat betreft is het gevaarlijk om alleen te reizen. En het Malinese leger geeft ons op dit moment nog geen toestemming... om vandaag door te, door te gaan naar Timbuktu. Goed, hartelijk dank. Pas op jezelf. Harold Dornbos vanuit Conna in Mali. Ja, en het laatste nieuws van Harald Doornbossel, juist via Twitter... is dat hij voorlopig nog niet naar Timbuktu mag. Geen toestemming, dus hij zal dan nog even in Conna moeten blijven. En wij blijven ook in Mali. Journaliste Joni de Rijken is daar ook... en reisde met een groepje collega's naar het noorden. Naar het naar gebied dat net was bevrijd door het Franse en Malinese leger. En zij hield voor ons de afgelopen week een dagboek bij. Achter ons een wolk van rood stof. Voor ons de eindeloze weg naar Djabali. Zo'n 240 kilometer ten noordoosten van Mali's hoofdstad Bamako. Djabali is het meest zuidelijke stadje dat werd ingenomen door de extremistische moslimrebellen. Een paar dagen geleden is het bevrijd door het Franse leger. Met hulp van de Malinese militairen. Nu rukken de troepen verder op naar het noordoosten. We gaan weg naar Djabali. Er staat hier een tank van het Malinese leger... met vier lekke banden. Daarnaast staat een tank van de Fransen. En uh, er zitten een paar mannen op uh, van het Vreemdelingenlegioen. Er zitten Amerikanen bij, er zitten Russen bij. Langs de kant zien wij uh, drie pick-ups. En die zijn uh, door de Fransen plat gebombardeerd vanuit de lucht. Het zijn uh, precisiebombardementen. Het zijn er geen drie, het zijn er zes in totaal. De Fransen hebben die een paar dagen geleden gebombardeerd. En dat is uh, het enige tot nu toe wat we zien van de oorlog die hier is geweest. Er staan een aantal mensen voor. Een vrouw met een paar kinderen die heel vriendelijk naar mij aan het zwaaien zijn. ga die auto's eventjes van dichtbij bekijken. Ik ga eens even aan een van de vrouwen vragen hier, wat ze nu van die hele toestand vonden. Nou, het ziet er naar uit dat ze heel blij is met de komst van de Fransen, zoals we van iedereen hier horen tot nu toe. Het landelijke Djabali wordt overspoeld door journalisten uit alle windhoeken, die net als wij niet verder naar het noorden kunnen, omdat het Malinese leger alle wegen controleert en geen enkele verslaggever binnenlaat. Tjabali is maar vier dagen bezet geweest door de moslim-extremisten. Dat is niet zo lang. Toen kwamen de Fransen en de Malinezen... en uh, die hebben de rebellen uh, doodgeschoten en verjaagd. Er zijn, voor zover we weten, geen burgerslachtoffers gevallen hier. Er is wel een lijk gevonden langs de kant van het water... maar volgens het leger... Um, was die man ja, in het water gevallen en was dat een zwerver... en had dat niks met het hele gevecht te maken. Intussen gaat het leven in Djabali weer zijn gewone gang. Kinderen spelen op straat, zien veel lachende gezichten. Na alles wat we horen zijn mensen die heel blij zijn met de komst van de Fransen. Zoals we merken op de terugweg naar Chegou, waar een Frans konvooi voorbij komt. Staan allemaal te zwaaien met de Franse vlag te wuiven. De Fransen worden in ieder geval met veel blije gezichten onthaald hier. De ene tank na de andere. Het zijn er minstens al dertig. Ook in de rest van Mali gaat het leven gewoon verder. Oorlog in het noorden, maar in het zuiden is daar weinig van te merken. De Afrika Cup is bezig en Mali speelt vandaag tegen Ghana. Onder de bomen, de golfplaten afdakjes, overal zitten de mannen in groepjes voor oude tv-toestellen te kijken. Soms samen met het Malinese leger. Niet iedereen kijkt naar het voetbal. Zoals deze man die vindt dat het in tijden van oorlog niet gepast is dat de Malinese zich bezighouden met lichtvoetige spelletjes, zoals voetbal. Omdat de pers alleen mag zien wat het Franse en Malinese leger toestaan... ze ruimen eerst de doden op en laten ons dan toe... keren we terug naar Bamako... waar een groot deel van de muzikantengemeenschap uit het noorden... haar toevlucht heeft genomen. Noord-Mali heeft geen stem meer. Niemand mag er nog zingen... Wie dat wel doet, loopt het risico op een uitgerukte tong. Muziek past niet in de sharia. Instrumenten zijn vernield, muziekstudio's kort en klein geslagen. Baba Sala, een van de meest bekende zangers uit Noord-Mali, woont in Bamako en heeft juist een protestlied uitgebracht met de toepasselijke titel Het Noorden. Abbas Salah is een realist. De tussenkomst van Franse en Malinese troepen is een tijdelijke oplossing, zegt hij. ça ne total Als de moslim extremisten heel Mali zullen bezetten, ziet hij geen toekomst meer voor de muziek in zijn land. Maar zolang ze in het noorden blijven en af en toe aanslagen plegen, laten de muzikanten van Mali hun stem horen, besluit Babasala. Si de en de Muziek is zijn leven. Zijn wapen voor de vrede. Dus blijft hij zingen. Hoe luider, hoe beter. <tie> Joni de Rijker vanuit Mali. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. De derde bank van Nederland, SNS Reaal, zit flink in de problemen. U kon de afgelopen dagen alles overlezen in de kranten. Zal de bank worden genationaliseerd? Zeker lijkt dat voor duizenden beleggers die obligatie bij de bank hebben... een financieel drama dreigt. En ook voor de belastingbetaler, want er is nog geen Europees reddingsfonds... waaruit de bank kan worden gered. Dat reddingsfonds, dat wilde Nederland en Duitsland niet. Want dan zouden de Spaanse banken misschien wel uh, op onze kosten moeten worden gered. Nu hebben we hier zelf een probleem. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Met twee gasten, Europarlementariër van GroenLinks, Bas Eikhout... hier in de studio en aan de telefoon zijn collega van het CDA, Corien Wortman... Um. Goedenavond. Goedenavond. Jullie zijn allebei lid van de commissie Monetaire Zaken van het Europees Parlement. Uh, dan, uh, dat, uh, dat gaat uh, onder andere over het bankentoezicht. Mevrouw Wortman, om bij u te beginnen. Um, het heeft iets ironisch dat wij hier in Nederland nu een probleem hebben met een van onze grote banken. Dat er nog niet zo'n reddingsfonds is. Um. Nou, het reddingsfonds uh, zou wat mij betreft niet meteen uh, deze problemen moeten oplossen. Want uh, eerst moeten alle banken gezond zijn. Want als uh, SNS daaruit gered zou moeten worden... Uh, zou dat ook uh, voor de Spaanse, Italiaanse en Griekse banken gelden. Dus uh, ik vind dat dat niet, uh, niet zozeer het punt is. Maar wat me eigenlijk verbaast is dat de commissie De Wit helemaal... Geen oog heeft gehad bij de problemen met de vastgoedtak uh, bij SNS? Aha. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Laten we het eerst hebben, uh, even hebben over dat reddingsfonds. Uh, Bas Eickhout ja. eens met Wortman. Uh, uh, uh, dit reddingsfonds had SNS niet uit de puree kunnen helpen? Nou, uiteindelijk, eh, nou, SNS niet, maar ja. misschien wel de Nederlandse belastingbetaler. Ja. Uh, het probleem is een beetje dat we in Europa hè, afgelopen juni... toen was iedereen in paniek, met name door wat er in Spanje gebeurde. En toen, toen kwam er dus die idee van een bankenunie. En dat moest dus een toezichthouder zijn, er moest een resolutiefonds komen... Ja. en er moest ook nog een depositogarantiestelsel komen. Dat moest allemaal toen gebeuren, dat moest in gang worden gezet. En wat je vervolgens merkt is, ja, de crisis zakte wat weg. En vervolgens merkt je weer dat ook de oplossingen wat meer naar achter schoven. Dus we hebben het nu eigenlijk alleen nog maar over een Europese toezichthouder. Dat resolutiefonds, dat wordt al niet meer resolutiefonds genoemd... dat heet nu in de conclusies van afgelopen december een resolutiemechanisme... Mm -hmm. Uh, plus, de plannen zijn dat het een keer gevuld moet worden, juist met bankengeld ook, hè, gevuld door de banken, ergens in 2023. Ja, ja ik, ik zie toch wel een probleem dat, dat echt de crisisfeer is weg en daardoor die oplossingen worden wel veel trager. Hoe kan dat? Worden jullie heel erg belobbyd door de banken die als ze dood zijn voor deze toezichthouders en daar geen zin in hebben? Of moet ik het zien? Nou, we worden belobbyd, maar ik denk dat dit meer een, een zaak is van Duitsland. Uh, eigenlijk ook wat mevrouw uh, Wortman zegt, is dat het angst is heel groot van, ho, wacht even, dit gaat. Vooral dan de Spaanse banken raken. Dus laten we eerst zorgen dat dat helemaal is opgelost. Voordat we gaan praten over een Europees resolutiefonds. Ja, maar daar zit toch ook wel iets logisch in? of niet? Daar zit op zich iets logisch in. Maar je moet nu wel degelijk aan zo'n fonds gaan werken. Want het duurt even voordat zo'n fonds ook gevuld is. En het belangrijkste is dat fonds moet gevuld gaan worden door banken. Die banken die hebben natuurlijk, die nemen de risico's. Die moeten zo'n fonds gaan vullen. Nou, Dat duurt wel even voordat dat gevuld is. En als we daar nu niet aan gaan werken. Dan blijven we dus continu met belastinggeld de banken moeten redden. En dat is het grote probleem in Europa. Mevrouw Wortman, bent u, kunt u de redenering volgen van Eickhout? Nou, ik vind het eigenlijk uh, nog belangrijker dat we uh, goede spelregels hebben... van wat uh, gebeurt er als een bank in crisis komt. Want ja, dat fonds dat wordt ge gevuld met belastinggeld en met geld van gezonde banken. Maar uh, ik vind het belangrijk dat eerst gekeken wordt naar de kapitaalsverschaffers en de aandeelhouders van die banken zelf. Want ja, bij SNS is het toch eigenlijk al jaren bekend uh, dat ze een vastgoedtak hebben die in de problemen zit. Uh, onder het motto van uh, groot geld verdienen, dat gaat ons winst opleveren. Ja. Ja, daar hebben aandeelhouders uh, risico in genomen en ik vind dat die ook uh, als eerste moeten betalen. Aha, dus u volgt hierin onze nieuwe minister van Financiën... die dit, die dit ook zei afgelopen week in de Kamer. Ja, uh, aandeelhouders en zeg maar de kapitaalverschaffers, de obligatiehouders... Uh -huh. uh, uh, dat is wel een, een ander verhaal, wat ik wel heel belangrijk vindt, is dat we goede, transparante regels krijgen... in wie moet er wanneer meebetalen. Want als je zomaar zegt, iedereen moet betalen... ja dan kan het zijn dat dat ook weer uh, uh, kapitaalverschaffers kopschuw maakt... om ja. in andere banken te beleggen. Dus je, de, we moeten het wel een goed juridisch kader daarvoor de bouwen. De kredietbeoordelaar uh, Fitch die zei afgelo afgelopen week al... als deze plannen doorgaan, dat de obligatiehouders en aandeelhouders... moeten gaan meebetalen, dan gaan wij banken in heel Europa afwaarderen. Uh, is dat ben... bankmakerij van ja, het kredietbeoordeling? mangbakkerij en voor een stukje is dat uh, terecht. Wat, wat, wat natuurlijk wel een punt is, is dat in de Nederlandse wet, die Interventiewet, wordt er eigenlijk geen onderscheid gemaakt. Hè, kan eigenlijk iedereen aangeslagen worden en dat veroorzaakt te veel onduidelijkheid, denk ik. Mm -hmm. We zijn nu bezig met Europese wetgeving waarin, uh, wat mij betreft, gewoon duidelijk moet worden welk type uh, van kapitaal wat banken hebben, komt in aanmerking voor die, uh, uh, uh, uh, ja, kan aangesproken worden als een bank op omvallen staat. Ja. Om daar duidelijk meer duidelijkheid over te krijgen. Ja. We komen zo nog even terug op dat fonds hoor. Maar eerst even een reactie Eickhout hierop. Ja, transparante regels en heldere regels, Europees geregeld, dat lijkt me heel duidelijk. Dat mm. willen we allemaal. Ja. Het grote probleem is wel van, is het tempo snel genoeg? Uh, op dit moment merk je toch dat Europa pas weer Europese stappen, hè, regeringsleiders, maar nemen pas Europese stappen als de, als de druk groot is. Ja, die is nu onder andere hier in nou, Nederland Ja, groot. in Nederland SNS, maar ja. is dat weer in Europa uh, groot genoeg? En daar zit toch telkens weer het probleem dat we merken... dat uh, regeringsleiders een stapje terug doen als de crisis niet groot genoeg is. Ja. En, en dan krijgen we een hele discussie, moet dit Europees geregeld worden? Eén ding, heel duidelijk, wat er in Europees geregeld moet worden... De, wat er geknipt moet worden, is die omhelzing tussen landen... En banken. En nu is het telkens zo, als er een bank failliet dreigt te gaan, dan, dreigt, dan gaat een lidstaat daarvoor opdraaien. Vervolgens komt die weer in financiële problemen, dan komen de banken weer in problemen. En dat is een spiraal die doorgeknipt moet worden. En daar is wel degelijk, behalve regels, is daar wel degelijk ook een resolutiefonds een zeer belangrijk instrument voor. Mevrouw Wortman, die visieuze cirkel moet worden doorbroken. En daarvoor zijn niet alleen regels, maar ook een uh, fonds is daarvoor nodig. Uh. Ja, ten principale uh, is mijn antwoord ja, maar we moeten dat wel zorgvuldig stap voor stap doen. Want uh, anders uh, lopen we het risico uiteindelijk dat onze belastingbetaler ja, onevenredig veel mee moet betalen aan het redden van banken uh, in landen als Griekenland en Spanje. Ja, en, uh, en dat vind ik ook weer niet terecht. Want uh, die banken die moeten ook eerst hun eigen inspanningen verrichten om uh, bovenop te komen. En ook die landen uh, moeten hun inspanningen verrichten. Dus uh, wat mij betreft niet holder de bolder. Liever iets langer erover doen en dan zorgvuldig. Uh, uh, dan al te snel met dat, dat kan. Ja, dat zeggen de bankiers ook niet. Uh, tuurlijk niet Holder de Bolder. Maar op dit moment gaat de Nederlandse belastingbetaler wel degelijk dus straks ook opdraaien om SNS te redden. Ja, maar en, ook om de Grieken, de Portugezen en de... En ja, de... maar die banken zijn verweven met elkaar. Dat is ook het punt. Je hebt niet meer Nederlandse banken puur... en uh, Spaanse banken of Griekse dus ze banken. Dus we moeten onze kaartwatervrees... Zi... Ja, op... ja, ING zit voor, zit voor miljarden in Spaanse banken. Dus als er een Spaanse bank om gaat vallen... dan gaat op een gegeven moment ING daar ook miljarden kwijtraken. Ja. bank zijn zo ver-europeaniseerd. Dan moeten we als politiek ook wel eens voor gaan zorgen... dat wij daar ook de mechanismes maar hebben die maar dat hebben. Maar moet dus ook in Nederland en in Duitsland van de koudwatervrees afzetten? Absoluut. Vrouw Wortman, koudwatervrees. Ja, koudwatervrees, dat klinkt allemaal heel spannend, maar waar ik voor op uit ben, is dat wij als Nederland, die er nog relatief goed voor staan, hè, ja. en Duitsland, dat wij dan onevenredig veel mee moeten gaan betalen voor banken, misschien tot en met in Frankrijk toe. Dus uh, vandaar uh, stap voor stap. SNS uh, uh, Reaal, dat kunnen wij in Nederland uh, prima oplossen. Wat mij betreft moeten aandeelhouders daar ook uh, aan mee betalen. En moeten we niet direct naar de, de, de de belastingbetaler kijken. Maar ik vind het echt nog wel een onderzoek waard... hoe het zover heeft kunnen komen. Want ja. in 2008 heeft SNS kapitaal gekregen... Dat is voor zijn verzekeringstak. Uh, de commissie De Wit heeft eigenlijk ook alleen maar... naar SNS Reaal, naar die verzekeringstak gekeken... terwijl de problemen nu bij de vastgoedstak zitten. Ja. Dus uh, wij dat? mogen ook nog wel wat zelfonderzoek doen. Eickhout? Ja, onderzoek is altijd prima. Maar uh, ik vind toch dat mevrouw Wortman iets te, te afwachtend is... en doet alsof met name de problemen in Zuid-Europa zitten. Onze banken hebben jarenlang miljarden verdiend... door te investeren in Zuid-Europa. Ja. Daar zijn een aantal banken nu in problemen. Ja, dat dat weer terugkomt bij ons, is logisch. En daar zullen we dus een Europees mechanisme voor moeten hebben. Wortman? Uh, ja, een Europees mechanisme, maar zoals gezegd... niet Holder de bolder. Nee. We moeten weten hoe de banken <lacht> ervoor staan. Banken moeten ook... Okay. Uh, maar Europa dus zal nooit Holder de bolder gaan. Stappen, wat mij ik, ben, ik, ben, ja. ik ben niet bang dat Europa ooit Holder de bolder zal gaan. Dat hebben we afgelopen jaar wel gezien. En dat is uh, soms <lacht> ook wel goed. <lacht> en, wat is de volgende stap? Was hij hout in het Europarlement... De... Jullie gaan overleggen. In december is de beslissing genomen om banken toezicht in ieder geval een beperkt deel van Europees... de uitvoeren. Ja, door de Europese Raad, door de lidstaten. Ja. Uh, in ieder geval die toezichthouder. Daar gaan we dus nog eerst met het Europees parlement over onderhandelen. Daar Proberen willen... ook al die kleine bankjes onder toezicht wij te Wij willen het uitbreiden naar ook die kleinere banken... omdat die banken zo verweven zijn. En wij willen ook die democratische controle op die toezichthouder veel beter regelen. Want dat was eigenlijk in de lidstaten nog slecht geregeld. En daar is nu het Europees parlement. En dat wordt ook echt duidelijk de inzet van, van het Europees parlement. Goed, hartelijk dank. Bas Eickhout en. Over het toezicht op de banken in Europa. Dan gaan we naar uh, Turkije. De Nederlandse Patriot-raketten zijn deze week daar aangekomen om de bevolking langs de Syrische grens te beschermen tegen inkomende raketten. De Nederlandse en Duitse Patriots werden tegelijkertijd aan. Uh, kwamen de, tegelijkertijd aan land in de Turkse havenstad Iskenderun. En daar werd door de plaatselijke bevolking... tegen de komst van die Patriots gedemonstreerd. Rick Delhaas en Ali Yasgili doen verslag. Kom maar, kom maar, Jassi. Amerika! Amerikaans kunnen we zien! Amerikaans Amerika. kunnen Amerika, Amerika. Turkish police have broken up a violent mob in the port town of Iskenderam after nationalist activists attacked three German soldiers. The group is known for throwing bags over the heads of NATO forces. Their leader says, We will not allow foreign soldiers to walk freely in our country. We will continue to throw bags over soldiers. Er uh, is Barış Özer, uh, voorzitter uh, van de uh, Turkse uh, jongere uh, Eenheid, een organisatie hier in Iskenderun. Een beetje baardgroei, is een jaar of 18 denk ik. Zij hebben uh, vanuit uh, dit centrum hebben ze een aantal uh, acties op touw gezet, um, waaronder uh, demonstraties uh, tegen uh, de komst van die petrojette uh, in Turkije. Ja. Hebben jullie hier juttezakken op voorraad? We hebben uh, onze juttezakken altijd op voorraad. Kunnen we eens even zien of niet? niet. Ja. Kijk. Wat is het? Een voedselzak of zo? Of uh, wat zit daarin normaal? Meel. Meel, hè? Dat ja. is het witte poeder... Ja. Waar de sprake van was. Ja. En waarom een, een jute zak over het hoofd van een NAVO-militair trekken? de Amerikaanse Bij de inval in Irak in 2003, in Noord-Irak, in het Koerdische gedeelte, hebben Amerikaanse soldaten, daar actieve Turkse soldaten, in feite gearresteerd. In Jutezakken over het hoofd heen getrokken. En de Turkse overheid heeft daar niet tegen geprotesteerd. En wij als vaderlandslievende jongeren hebben ons daar ontzettend aan gestoord. En hebben toen het Turkse volk beloofd, daar waar wij gelegenheid en kans zien. Om een NAVO-militair. die wij als bezettingsmacht zien. een Jutezakken over het hoofd heen te trekken. dat ze daar gebruik van gaan maken. Ja. Um, jullie hoorden dat er NAVO-militairen hier in de stad waren. Wat, wat hebben jullie toen gedaan? Ja. Nou, we wisten natuurlijk al dat ze in de stad waren. Uh, en dus we waren uh, toch wel een beetje voorbereid. Toevallig uh, troffen ze ze bij een restaurant. Uh, toen hebben we wat belletjes gepleegd. En uh, hebben we ze met een uh, groep van uh, 14 opgewacht buiten. Een soort van welkomstcomité. Ja. We lopen nu naar buiten. Hier de steegje weer in bij dat jongerencentrum. Restaurant burasıydı uh. yanılmıyorsan. Dit is het restaurant. Restaurant dan een De we hebben ze even uh, gevolgd na het verlaten van het uh, restaurant. He, ze waren uh, een beetje incognito, uh, om niet al te veel op te vallen. Geen uh, uniform aan. En uh, ze zagen iets verderop, zagen ze de gelegenheid schoon... Uh, om, uh, hey, om de actie in te zetten. Op dat moment uh, uh, was, ja, schoot de groep uh, van militairen uiteen... Uh, die meteen door had dat, het, dat er sprake was van een dreiging. Uh, Sommigen gingen juweliers binnen, anderen gingen restaurants binnen. Uh, op dat moment uh, is het gelukt om uh, toch twee uh, NAVO om en een Juttezak over het hoofd te, te trekken. Ja, dit is de juwelier of, of is hij hier om de hoek? De Ilaarde. Ilaarde. Ja. Ze hebben nog best een eindje moeten rennen om uh, veilig heen komen te zoeken. Hè? Ja, dat dus, uh, is hier even hard gesplint. We hebben hier ook wat omstanders die dus instemmend knikken ja. en de jongeren eigenlijk aanmoedigen. Hij wilde heel duidelijk stellen dat de actie niet gericht is tegen de individuele militairen of tegen de mensen of tegen het Nederlandse volk. Maar nadrukkelijk is gericht tegen de militaire aanwezigheid van buitenlandse mogelijkheden hier. Dit wil ik wel even gezegd hebben. Oké, okay, mijn naam is Joshkun Selchuk. Ik ben de head van de Teachers Union hier in Skanderen. Ja, U heeft een demonstratie hier uh, op dit kruispunt georganiseerd. Waarom? Uh, because we hebben gehoord dat brought the Patriot missiles naar Wij uh, hebben gehoord dat hier uh, Patriot raketten naartoe gebracht uh, worden. En we zijn tegen dat dit gebied een oorlogsgebied wordt. We zijn tegen het bloedvergieten in deze regio. Uh, maar die raketten zijn er toch juist bedoeld om u te beschermen. No, we don't believe that. It's not voor our protection. Ik, ik geloof er helemaal niks van dat die raketten uh, zijn bedoeld om ons te beschermen. Ik denk eerder dat die raketten een voorbode zijn van een grotere oorlog en wij willen vrede in het Midden-Oosten. Just we wanted to give a message. Ja. And we wanted to give our message to the press at the gate of the harbor. We wilden van hier naar de haven gaan. En daar onze boodschap afgeven. Maar de politie verbood dat. Die zei, nee, je mag absoluut niet naar de haven waar die Patriots uh, aankomen hier in Iskeren doen. Had u toestemming om deze demonstratie te houden? No, because they don't want to hear anything about um, against the war. Je krijgt geen toestemming omdat ze geen kritiek op de betrokkenheid van Turkije met de oorlog in Syrië willen horen. Um, wat wij uh, geloven, en wat we ook horen, is dat er hier vandaan, vanuit dit gebied, uh, strijders naar Syrië gaan die daar uh, mee vechten. Um, en de Turkse overheid wil eigenlijk helemaal geen kritiek horen op haar beleid. Nou zijn er meer demonstraties hier geweest. Het zijn toch maar hele kleine groepen. Of is het verzet groter? No, I don't believe that. The opposition is bigger. Ik denk dat de oppositie tegen die Petrus en de betrokkenheid van de Turkse regering in Syrië veel groter is dan we nu hebben gezien met die paar demonstraties. De Turken in de grensstreek zijn bang dat de oorlog in Syrië en de stroom vluchtelingen voor spanningen in Turkije zal zorgen. Aan de grens wonen dezelfde groepen als de strijdende partijen in Syrië. Hassan Kourenchou is voorzitter van de alewitische gemeenschap in de Turkse stad Iskenderun. Welke zorgen heeft hij? Ja, hij heeft een koolhoeders. Ja, een boemanchecking al wel. Uh, in alle eerlijkheid is er wel degelijk uh, enige angst. Wat gebeurt er met uh, de Alawieten uh, aan de andere kant van de grens? Als Assad valt, dan is het maar de vraag wat voor regime daarvoor in de plaats komt. We maken ons zorgen dat daar bijvoorbeeld een soort van uh, sharia-bestuur uh, voor in de plaats komt, een religieuze bestuur. Ja, zou het conflict over kunnen slaan naar dit gedeelte van Turkije, naar Hatay? Generele, hoe die De schermutselingen in Syrië, dat is bijna een godsdienstige oorlog. En er wordt beweerd dat er ook he, fanatiekelingen, taliban zelfs... betrokken zijn uh, bij de oorlog in, in Syrië. Straks, uh, wellicht, komen ze de grens over... en voeren ze hier uh, uh, aanslagen uit met het doel de bevolking te provoceren. Ja. Heeft de Turkse regering begrip voor de zorgen van uh, ja, de bevolking hier in Hatay? Wat is er dan ja. algezicht? Het in een samenwerking. Laten we niet vergeten, Turkije steunt de, de oppositie, het vrij zieuslegen logistiek. Mogelijk met wapens. Dat leidt ook over en weer tot, tot, tot escalatie, tot massaslachtingen, tot doden. Ook veel tal van onschuldigen zijn omgekomen. En ik had liever gezien dat Turkije niet direct betrokken was bij het conflict in het buurland. Boerda, Hollanda en de Gunhouwer, we zijn hier Nederland heeft Patriots in deze regio gestuurd. En Patriots zijn niet om Turkije tegen Syrië te beschermen. Syrië vormt uh, helemaal geen bedreiging voor Turkije met zijn wapentuig. En daarmee heeft uh, Nederland volgens hem wellicht de basis gelegd voor de escalatie van het conflict. Voor onze grotere regionale oorlog. Ja, we zijn uh, in een uh, grote fabriek uh, in Gaziantep. Waar uh, textiel wordt gemaakt, althans de garen wordt gesponnen. En uh, een van de directeuren, ja, samen met zijn vader en zijn broer, is uh, Mehmet uh, Motaf Olu. Wat doen jullie hier? Hoe groot zijn jullie? Ik ben ook een in de Het bedrijf is. Uh gesticht in 1984, uh, telt zes locaties in Gaziantep zes van verschillende fabrieken uh, met circa 1500 werknemers. Uh, en ze verkopen dus uh, garen eigenlijk over de hele wereld. Het wordt geëxporteerd uh, naar tal van verschillende landen, waaronder Nederland. Nou uh, heeft Actex, dit, dit bedrijf, heeft ook een investering in, uh, in Syrië. Oorde, de Titanerfabrikken zijn is nog steeds aan. Wie Azaz Shirende? We hebben in 2001 twee acquisities gedaan in Syrië. Uh, Eén in Aleppo, de andere in uh, Aziz. Aziz, yes. Aziz, uh, ook in Syrië. Uh, we, we hadden daar uh, circa 800 werknemers. Ja, en wat is er met die uh, onderneming in Syrië gebeurd sinds uh, de oorlog is begonnen? Vraam de Beide fabrieken zijn op dit moment niet in bedrijf. Regelmatig hebben er plunderingen plaatsgevonden. Ja. En daar kunnen we helaas niks tegen doen. Ja, en om uh, hoe groot de investering gaat het? Toplam, ietsje fabrieken, toplam, het is een miljoen dollar. De totale investering bedroeg voor beide fabrieken uh, tussen de 35 en 40 miljoen dollar. Moet die nou als verloren worden beschouwd? Het is een soort van of scheminggebied. Is het nog ons eigendom? Is het niet ons eigendom? Dat is de grote vraag. Regelmatig worden we benaderd door militieleden. Door het vrije Syrische leger of mensen die beweren van deze uh, organisaties te zijn. Uh, die ons uh, willen dwingen om, om geld te betalen, los geld voor ons bedrijf. Die ons proberen uh, af te persen in feite. Denk aan uh, tienduizenden, twintigduizenden uh, in sommige gevallen. Ja. Want we komen er niet aan. Ja. Hoe is het met de 800 uh, werknemers die bij uw twee vestigingen in Syrië werkzaam waren? Hey, Ik die... Voor zover wij weten zijn er circa 100 van de 800 werknemers omgekomen op de een of andere wijze. Daarnaast een gedeelte heeft zich aangesloten bij het Vrije Syrische leger. En een gedeelte is gevlucht. Kunt u nog iets voor de werknemers doen in Syrië? Of voelt u zich verplicht op de een of andere manier iets voor hen te doen? We hebben de vrije het doen. Uiteraard, uh, zeker als het gaat om mensen die we kennen. Uh, we hebben circa 50 tot 100 mensen uh, met hun gezinnen... Uh, hebben we proberen over te brengen hier, ondergebracht op de een of andere manier. We hebben ze gesteund bij het vinden van werk... of ondergebracht bij onze faciliteiten. Um, als uh, ondernemer neem je risico's. Hoe lang gaat die oorlog nog duren in Syrië? Uh, zolang Rusland en China Syrië blijven steunen, het regime blijven steunen... Uh, blijft het, uh, kan het regime langer in, in het zadel blijven? Uh, hij zegt de strijd zoals hij nu is, met nog zeker vijf jaar, kan voortduren. Uh, maar dat Sierie misschien wel 20 jaar nodig heeft om weer bovenop te krabbelen. Maar dat betekent in feite dat hij zijn investering uh, als verloren beschouwt. Curricies, bimers! I don't know. Dat sprak voor zich. Ja. Niet alle Syrische vluchtelingen zitten in kampen. Zij die het zich financieel kunnen veroorloven, huren appartementen in Turkse steden en dorpen langs de grens. In Gaziantep wonen naar schatting 20.000 Syrische vluchtelingen. Ik ben dokter Issam Juma. Ben dishekemi. Altijd is Gaziantep Dit is dokter Issam Juma, tandarts. En ze is sinds vijf maanden Altijd. Altijd, sinds zes maanden in Gaziantep. Ja. Kan hij in het kort aangeven wat nou de problemen zijn van Syrische vluchtelingen... die niet in het vluchtelingenkamp zitten hier in Kaziantep? Gezondheidszorg, eh, toegang tot gezondheidszorg, eh, dat is één. Eh, dan... De, onze verblijfstatus die is nog steeds onduidelijk. Er wordt over gediscussieerd. Uh, uh, krijgen we wel of geen verblijfstatus? En drie: uh, een dringend probleem is onze financiële situatie. Uh, onze middelen ra raken uitgeput. We zijn hier al maanden uh, en betalen eigenlijk alles uh, zelf en uh, we hebben geen inkomsten. Ja, vreest u dan als u uh, geld op is dat u naar het vluchtelingenkamp moet? Ja, nu yani, ben je eh, zonder Surje doen ik keer liever terug naar Syrië dan dat ik mij als arts, als chirurg, als tandchirurg in het kamp ga vestigen. Een van de belangrijkste dingen die u zou willen is een werkvergunning, klopt dat? Ik wil alleen maar een tijdelijke werkvergunning zodat ik zelf in mijn onderhoud kan voorzien. Zolang de situatie daar voortduurt wil ik voor mezelf kunnen zorgen. Maar het liefst zou ik gewoon teruggaan en mijn eigen leven oppikken in Syrië. Hoe lang kunt u financieel nog uitzingen? Ben ik zelf ben ben ik matig door muggere, jani, enzo, bis diera je weer wat Eén maand, anderhalf maand, en dan houdt het ook wel op. Dat is heel dichtbij, hè? Chokas kold, maar. Chokas kold, tabi. Maar biz, jani, daima, bele, deniyorus, jani. Uh, ja, elke dag uh, leef wij in de hoop dat het uh, de volgende dag is afgelopen. Ik, ik ben nu nog hier omdat ik uh, uh, me ook inzet voor het Syrische volk, wat zich hier bevindt. Uh, maar als uh, de situatie niet verandert en mijn uh, financiële middelen zijn straks op, dan ga ik terug naar Syrië. Wat zou ik hier anders nog moeten? Kolonel Buis, uh, we staan hier bij uh, de luchtmachtbasis in Celique. De Nederlanders hebben twee batterijen, heb ik begrepen? Hè? Ja, die hebben twee fire units, zoals wij dat noemen. Uh, Petrus uh, fire units hier zo ter plekke. En eentje komt er hier, op de, op de NAVO-basis? Ja, dat is juist. En ja. de andere die komt uh, in de stad Adana. Ja. Dan zijn er uh, een aantal verhalen ook. Hè. De Petrus zijn er helemaal niet uh, om uh, Turkije te beschermen, maar om een voorloper voor een grondaanval. Kent u die verhalen? Nee, maar ik herken me ook helemaal niet in die, in die versie. Kijk, Petri, het is een defensief wapensysteem. En we zijn hier op verzoek van de Turkse autoriteiten... om uh, luchtverdediging te bieden... daar waar de Turken die capaciteit, deze specifieke capaciteit niet hebben. En uh, wij zijn er alleen uh, om een bescherming te bieden tegen ballistische raketten. Ja, en dat is alleen de stad Adana? Ja, dat is zoals het aan ons verzocht is door de Turkse autoriteiten. En dat, dat doen wij op dat moment. De raketten zijn via Iskenderun aangekomen, hè, geloof ik. Ja, dat is juist. Ja. Daar, daar is een incident geweest. U kent dat incident, neem ik aan. Ja, ik heb daar ik heb er ook van gehoord. Ik ben daar zelf uh, niet geweest. En Nederlanders zijn er ook niet bij betrokken geweest. Ik vroeg me af of jullie, of jullie zeg maar, zijn voorbereid als je de basis afgaat op dit soort bejegeningen. Nou, we hebben überhaupt voordat we hier arriveerden... Eh, hebben we heel duidelijk gesteld dat wij in principe de basis niet afgaan. Eh, we hebben hier alle faciliteiten voorhanden... en dit is waar wij de opdracht vanuit kunnen eh, voldoen. Dus er is geen enkele noodzaak voor Nederlanders om hier zo eh, de stad in te gaan. Ja, uh, maar het, ik kan me voorstellen dat je uh, tijdens een weekendje vrij af... Uh, wel eens van de basis af zou willen... Nou ja, we kennen hier geen weekendjes vrij af. Wij, uh, wij zijn hier op een missie. Ja. En dat betekent dat wij 24-7 gewoon inzetbaar zijn. En ook in systemen draaien. Uh, op het moment dat we uh, zouden kunnen gaan passagieren... dan betekent dat ik hier te veel personeel heb. En dat is niet de bedoeling. Maar dat betekent gewoon dat u 365 dagen uh, actief bent. Dat klopt, dat. wij zijn 365 dagen actief. En uh, dat is, dat is zo ziet de missie eruit. Rick Delhazen en Ali Yaskili vanuit Turkije. Dit is nog steeds de VPRO Radio met Bureau Buitenland. En u kunt, u kunt ons volgen en reageren op Twitter via het BBVPRO. Dan nu het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Iraanse filmmakers hebben te lijden onder de censuur van het regime... en door de economische sancties die het Westen Iran heeft opgelegd. Toch waren afgelopen week op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam... opvallend veel films uit Iran te bekijken. In het speciaal voor het festival ingerichte Iraanse Theehuis... op het Schouwburgplein vroeg Jitske Musje aan Iraanse filmmakers... hoe het is om onder de moeilijke omstandigheden in hun land te werken. Er staan hier een heleboel schoenen. Dat hoort er waarschijnlijk bij bij een uh, Iraans theehuis. Ik moet mijn schoenen uitdoen. Dat ga ik nu even doen. Op mijn sokken bekijk ik de ruimte. Oosterse tapijten en kussentjes op de grond. Grote theekannen op de tafeltjes. En waterpijpen in de hoek. Het Rotterdam Filmfestival heeft zijn best gedaan. Maar de Iraanse filmmakers die hier rondlopen... Moet er stiekem een beetje om lachen. Dit is niet exactly like the Iranian Tea House. <laughs> Eigenlijk lijkt het hier niet echt op een Iraans theehuis, vertelt filmmaker en actrice Neda Razavipoe. In een Iraans theehuis hoef je je schoenen niet uit te doen en je zit er ook niet op de grond. Maar dit namaak heeft een reden. Iran heeft al sinds de jaren zeventig een rijke filmtraditie. Maar door de economische sancties die het Westen Iran heeft opgelegd de afgelopen jaren... ...en door toegenomen censuur van het Iraanse regime... ...is het voor Iraanse filmmakers steeds moeilijker geworden om hun films te maken. En om ze te vertonen. De plekken waar dat nog wel kan zijn kleine galerieën en cafés. En zo'n plek probeert het festival hier in Rotterdam na te bootsen. Nee, de wil ook niet flauw doen. Het is hier tenminste warm en er is champagne. Tonight we have champagne, het is <laughs> We never have champagne in tea house in Iran. <laughs> dat het niet goed gaat met de filmcultuur in Iran. was voor programmeur Gert-Jan Zuilhoff. juist reden om dit jaar extra veel Iraanse films te laten zien. Ik had het idee dat, dat er een, een moment was. Uh, om daar iets te doen. Een beetje ook, uh, zeg maar, nu het nog kan. Omdat die situatie uh, lijkt alleen maar strenger te worden. He, dus, dus dat hele effect effect in een zeg maar, meer grote politieke beweging van politieke sancties... en, en druk vanwege atoomprogramma enzovoort... heeft, heeft een duidelijk effect op, de, op het dagelijks leven en de cultuur in Iran. Dat effect is te zien in de films die op het festival draaien. Iraanse makers blijken inventief om te gaan met de censuur van het regime. Bijvoorbeeld in de film Shaker van Mohammad Shevani. Die film gaat over een heel dikke, dominante vader... die de hele film dronken is... ...en zijn doofstomme zoon voortdurend kleineert. Sirfani vertelt dat zijn film een persoonlijk verhaal is... ...over de moeilijke relatie tussen een vader en een zoon. Maar het is ook een symbool voor zijn vaderland Iran, vertelt hij. Met een overheid als dominante vader, die zijn zoon, het volk, traineert. Politiek, Dit soort symboliek en verhulde kritiek vind je in meer Iraanse films op het festival. Wat ook opvalt is dat er veel in auto's wordt gefilmd. Ook in Shivani's film Vetshaker. -e Hij legt uit dat auto's bij uitstek de plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten en vrij kunnen spreken. Ik heb het Inside. Als je niet openlijk kunt zijn wie je bent, vertelt Sjefani... trek je je terug in kleine ruimtes. Dat doen filmmakers ook als ze elkaar en filmliefhebbers hun films willen laten zien. Omdat veel films in Iran niet vertoond mogen worden... organiseren filmmakers bijvoorbeeld kleine filmfestivals bij mensen thuis, vertelt hij. En in festival Terug naar Neda Razavipoor, die u al eerder hoorde. Ook in haar werk gebeurt alles voornamelijk binnen. In haar video-installatie Teheran Through the Window, die in dit Rotterdamse theater te zien is, trekt een serie beelden van het Iraanse straatleven aan ons voorbij. Allemaal zijn ze gefilmd door een raam, vanuit een café bijvoorbeeld, of een taxi. Voor veel dagen ga ik naar een café filmen. How life is going on now with uh, with all things happens to the Iranian people. Ze filmde met een mobiele telefoon omdat in 2009 tijdens de opstanden dat de manier was waarop jongeren hun leven documenteerden. I um I used to film uh, in Tehran in just filming people. Uh these days it's forbidden to have camera outside. Vroeger filmde Razavipool mensen op straat. Maar omdat je niet meer mag filmen in een openbare ruimte, doet ze het nu binnen. Uh, because of different problems now you see uh, more and more film and video art inside, just in the closed uh, space. Er zijn twee verschillende levens in Iran, vertelt ze, binnen en buiten. We have two two different life in Iran, uh, inside and outside. This is very schizophrenic. <laughs> Ook al is er nauwelijks geld voor films en kan ze niet alles tonen wat ze maakt, toch kiest Razavipur ervoor om in Iran te blijven. In tegenstelling tot veel andere Iraanse filmmakers die geëmigreerd zijn en hun films maken vanuit het buitenland. I, I cannot imagine doing the same things outside. I always I work with my own experience enough een vrouw in Iran daar... seeing different things happening there. Naina wil films maken over de mensen in haar land. En dat kan niet als ze in het buitenland woont vertelt ze. I think I cannot do the same things outside. Ze is ook optimistisch. Ook al zien we in haar video het dagelijks leven door een raam. We zien ook dat dat dagelijks leven gewoon doorgaat. I'm optimist. I think the life prend does dessus take the over things i must be optimist because i have have children i have a daughter and i think so it will be better for her in few few years hopefully <laughs> In gesprek met Mohammed Shirvani. Zijn film Fatshaker is morgen, vrijdag en zaterdag nog te zien op het Rotterdamse Filmfestival. Op die dag is ook de film Ziba, waarin Neda Razavipour de hoofdrol speelt. Haar video-installaties, waaronder Tehran Through the Window, zijn dagelijks gratis te bekijken in het Iraanse theehuis op het Schouwburgplein. Berichten uit Blochistan. Afgelopen week nam het graafschap Kerry in het zuidwesten van Ierland... een opvallend besluit. Met 5 tegen 3 werd ingestemd met een speciale vergunning... voor automobilisten op leeftijd die wel van een pintje houden. Zij mogen binnenkort, als het allemaal echt doorgaat... met een paar drankjes op, dus onder invloed, achter het stuur. In onze rubriek Berichten uit Blogistan... kijken we hoe er in de social media op deze maatregelen is gereageerd. Naast me redacteur Jacqueline Maris. Jij zocht het voor ons uit. Allereerst, waarom deze bijzondere maatregel? Ja, de, wat erachter zit, zegt de initiatiefnemer. Dat is raadslid van uh, het graafschap Danny Healy Ray. Die zegt van ja, zo kunnen geïsoleerd wonende ouderen kunnen toch naar de pub. En uh, dan heb je minder zelfmoord en minder depressies. Dat ja. zegt hij. Maar hoezo is daar dan sprake van? Zijn ze zo ongelukkig daar in, in dat graafschap? Uh, ik weet niet of je er ooit bent geweest. Nee. Maar in de westkust van Ierland regent het nogal veel. En uh, het is erg leeg. Om even te vergelijken van Kerry is de grote, is een achtste van Nederland. En dan woont er op drie vierkante kilometer. Woont er één Persoon. Dus ja. kan je dat even dus echt leger dan Groningen? En uh, ja, verder zit er wel aan dit hele verhaal een pikant randje. Want de bedenker, dus die Heely Ray... die is zelf eigenaar van een kroeg ergens daar in dat lege land. Aha, dus die dacht meer klandizie zo. Hoe werd er gereageerd op het plan in de social media? Nou, maandag werd het bekend dat hij dat voorgesteld had en dat er voorgestemd was. En toen barsten direct de reacties los op internet. Ja, iedereen doet het toch al. Drie van die gekken die ja stemden hebben zelf een kroeg. Die willen gewoon hun kroegen open houden. Toen ik op vakantie was op het Ierse platteland... zei de dame waar we logeerden dat ik helemaal niet bang hoefde te zijn voor controles. De politie zat zelf ook in de kroeg. Ik ben zelf opgegroeid op een boerderij een mijl van de doorgaande weg en ver van de kroeg. Nou, ik vind het voorstel goed. Ik reed ook met een slok op. En ik heb nooit een ongeluk gehad. Tja, drie van de vijf ja-stemmers hebben zelf dus een kroeg. Ja, en die andere twee <laughs> die hebben dus heel grote banden met de kroeg. Want zijn zoon van uh, Danny Healy-Ray heeft natuurlijk ook ja gestemd. Die zit kennelijk ook in, in die raad. En er waren er nog zeven uh, raadsleden die niets gestemd hebben. En twaalf waren er helemaal niet. Dus het was allemaal zeer dubieus. Ja. En die Danny Healy-Ray kreeg zelf in november ook nog een boete van 800 euro. Omdat hij de kroeg gewoon na sluitingstijd open had. Zoals vaak gebeurt in het platteland in Ierland, dat weet ik zelf. Die politie had s'nachts wel op de deur geklopt. En toen hoorden ze. Dat ze niks <laughs> mochten zeggen. En die, die drinkers die waren, hielden zich dus even stil. Maar die zijn dus wel diep in de nacht bij de roadblocks opgepakt. En hij 800 euro boete. Jongen, jongen, ja. jongen, jongen. Zijn er ook reacties van mensen die nu bang zijn voor meer autoongelukken? Ja, dit, dit is natuurlijk een hele serieuze kant aan dit verhaal. Want juist de afgelopen jaren waren de landelijk steeds strengere alcoholwetten. Dat heeft ook resultaat gehad. Want in vijf jaar daalde het aantal dodelijke ongelukken met meer dan de helft. Vorig, Force, ja, dus, ja. Ja, ja, vorig jaar vielen er 161 doden, dat heb ik even opgezocht. En dat was het laagste aantal sinds het ooit werd bijgehouden. Hmm. Maar natuurlijk reageerden er wel mensen die eh, hem geliefden verloren hebben... door dronken bestuurders. En dan hebben we Christine Donnelly, die haar 24-jarige zoon Brendan verloor. En zij schrijft dat het een klap in haar gezicht is. Dit is absolute waanzin... Het is niet te controleren hoeveel iemand erop heeft. En veel, veel mensen zullen sterven door die dronkenlappen op de weg. Alsof je in Ierland alleen maar naar de kroeg kan gaan. Danny Healy Ray heeft een doos van Pandora opengetrokken. Hij speelt met levens. Zijn er ook mensen die het eens zijn met deze Danny Healy Rays? Met zijn stelling dat er zoveel ellende is op het Iers platteland moet worden opgelost met zo'n vergunning? Ja, zoals ik al zei, is het erg leeg. Hè? Mm -hmm. en, en er zijn echt wel mensen die, die dat erkennen, dat heel veel, me, met name ouderen vrijgezellen, het is heel stereotyp, maar het is zo hè, dat, dat die een beetje verkommeren in hun boer, leuke boerderijtjes. En ja, maar wat je dan leest op internet is toch meer een ander soort oplossing. Bijvoorbeeld dat kroegen samen regelen dat er uh, busjes zijn... of dat er taxis zijn en die dan na sluitingstijd die mensen weer terugbrengen. He, zulk soort oplossingen. En een zekere Ian Tsai, die heeft helemaal een makkelijke oplossing. Het antwoord is gewoon niet drinken. Maar toch, het baart vele Ieren ook zorgen. Want heel veel mensen hebben natuurlijk ook ver weg het platteland daar familie. En denken dan van, hoe moet dat met die mensen? En zo zegt James O'Malley, want die, is, die maakt zich eigenlijk heel beducht... dat, dat uh, de internationale wereld hier wat van vindt... en dat het uh, beeld van de Ieren weer eens bevestigd wordt. Hij hoopt dat het verhaal niet wordt opgepikt in andere landen zoals Nederland. Het stereotype van de dronken ier is al erg genoeg. Als iemand hiervan hoort, vinden ze ons fucking idiots. Uh, de BBC ontbijtshow. Ja, de BBC ontbijtshow. Want ik kwam op het spoor van de week, want ik ging heel hard zoeken. Ik kwam op het spoor van een heel mooi fragment. Bij de BBC ontbijtshow lichtte Danny Healy Ray namelijk deze week zijn voorstel toe. En het duurde even voordat hij in beeld kwam. En toen stond hij helemaal te wiebelen. En hij, hij heeft ook al zo'n zo accent. Ja, ik had het zo graag laten horen. Hij heeft zo'n west iers accent. En dan een beetje... Stond hij om half negen ochtends stond hij te lallen. En het was dus echt een heel mooi fragment. En de volgende dag... Want ik had het linkje bewaard. De volgende dag... Ging ik op internet en ik probeerde te downloaden. En het zat dus helemaal achter, er stond helemaal op van privé video. En uh, ja, hier mag De ik weg, niet meer dus. bij. Hier mag ik niet meer maar bij. Is er nou geen tegenbeweging? Mensen zeggen van dit is echt te gek voor woorden. Ja. Die healy ray moet eruit. De ja, meeste mensen denken, alsjeblieft, zwijg die gek dood. Maar goed, er is een actie op Facebook. Get Danny Healy. Ray out of Kerry County Council en dat, he, die, die, dat moet verspreid worden. Er was een advocato Diabolo, ik denk dat een Amerikaan is, want die droeg een song op uit Texas aan Danny Healy Ray en de eenzame dronken rijders in Zuid-Kerry, zoals hij zegt, van de befaamde band Nashville Pussy, het nummer Drunk Driving Maniacs. Ja! Dankjewel, Jacqueline Maar. Wat een prachtig verhaal uit Ierland. tot zover, bureau buitenland van deze week. Als u naar onze website gaat, kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Volgende week aandacht voor Bolivia. Waar Nederland jarenlang miljoenen ontwikkelingsgeld in heeft geïnvesteerd, maar waar uh, wij helemaal weggaan. Dat is volgende week. Zometeen door collega's van Labyrinth. Een fijne avond. Go to the start. ...zijn ze zo snel mogelijk... ...naar de finish, tegenwoordig... ...allemaal op klapschaatsen... ...in superstrakke pakken. Het gaat erom om te kijken... ...of de mens met zijn fysieke mogelijkheden... ...zo optimaal mogelijk kan presteren. Luister zometeen naar de documentaire... ...Kampioen met Kringbuul en Klapschaats. Frans Kringbuul kwam niet alleen... ...met het nieuwe wedstrijdpak... Die kwam op een gegeven moment de nieuwe schaats. Zometeen, 9 uur, over schaatsen in Holland Doc Radio. En dan vraag je je af, waar gaat dat heen in de schaatsport? Radio 1, het nieuws van alle kanten. Michael Pelin reist af naar Brazilië. Hij bezoekt zowel steden als geïsoleerde stammen... en ontmoet de mensen die deze nieuwe wereldspeler vormgeven...